1 uur. Dit is Radio 1 met de Plag. Onze verslaggever onderzoekt het bestaansrecht van de Eerste Divisie deze week in Emmen. En in Stand.nl praten we straks over het justitiebeleid van minister Opstelte en Teven. Nu eerst het NOS-journaal met Dorot Megens. Goedemiddag. Minister Ploemen geeft extra geld voor hulp aan Syrische vluchtelingen. Hoeveel, dat maakt ze vanavond bekend in een speciaal inzamelprogramma op tv... Duiker vermist bij schouwen-duiveland en D66 wil de stationsgebouwen weghalen bij de Nederlandse spoorwegen. Het is behoorlijk zonnig, maar ook ontstaan er wat stapelwolken, vooral in het oosten van het land. Blijft wel droog, 4 tot 7 graden vandaag. De wind waait uit het noordoosten en is matig of vrij krachtig. Ook morgen nog veel zon, daarna komt er geleidelijk meer bewolking en vanaf donderdag kan er dan wat winterse neerslag gaan vallen. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking maakt extra geld vrij voor hulp aan vluchtelingen uit Syrië. Hoeveel dat is nog niet bekend. Het bedrag maakt ze vanavond bekend tijdens een grote tv-inzamelactie voor Syrië op Nederland 2. Ploemen is in Libanon om te praten over hulp voor de ongeveer 1 miljoen vluchtelingen uit Syrië. De aanwezigheid van zoveel Syriërs begint spanningen te veroorzaken, zeggen ook Libanese ministers. Ploemen praat onder meer met vluchtelingen en met hulpverleningsinstanties zoals het VN Kinderfonds UNICEF. De vluchtelingen in Libanon leven in slechte omstandigheden omdat er geen georganiseerde vluchtelingenkampen zijn zoals in Jordanië of in Turkije. Bij Schouwen-Duiveland wordt een duiker vermist. Reddingswerkers zijn met duikploegen, boten en een helikopter bij Scharendijken in het Grevelingenmeer aan het zoeken. De man was vanochtend vroeg samen met iemand anders gaan duiken. En toen hij rond acht uur niet meer boven kwam werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij zegt dat de situatie zorgelijk begint te worden nu de man al een paar uur vermist is. De stations moeten niet meer onder de Nederlandse spoorwegen vallen. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven vindt dat de NS zich beter alleen op het vervoer van de reizigers kan richten. Het voorstel gaat ze morgen bespreken met staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur. En ze vertelt waarom. Nou kijk, een aantal jaren geleden hebben we met elkaar een knip uh, aangebracht tussen de beheerder van de infrastructuur, dat is nu ProRail, en degene die de treinen laat rijden, de NS. En nu zie je dat er steeds meer andere partijen ook graag op dat spoor actief willen worden. Mm -hmm. Maar de NS heeft eigenlijk nog steeds een deel van de infrastructuur in handen, namelijk de stations. En dat geeft toch een beetje een gekke situatie. Ja, een gekke situatie, we maar weer... geeft dat ook problemen? Nou kijk, we, nu praten we weer voor uh, de komende tien jaar over hoe gaan we ons spoor inrichten. Dus dit is het moment om die discussie weer eens met elkaar aan te gaan. Mm. En je ziet nu dat bijvoorbeeld de perrons van ProRail zijn. Uh, en dan waarschijnlijk houdt het halverwege de roltrap ongeveer op. En dan zijn de stations van de NS. Yeah. Uh, bovendien moeten moet we uh, regionale vervoerders, zoals Arriva dan met wat eigenlijk toch een beetje hun concurrent is... gaan onderhandelen over tarieven voor bijvoorbeeld een informatieloket of kaartjesautomaten. Hmm. Dat voelt gewoon niet lekker. Nee. En uh, dit is het moment om daar weer eens naar te kijken. Maakt het voor de reiziger eigenlijk verschil uit? Want als ik gewoon koffie kan krijgen en mijn krantje kan kopen, dan, uh, dan vind ik het wel best. Van wie het is uh, maakt me dan verder niet zoveel uit. Ik denk dat de reiziger uiteindelijk er belang bij heeft... dat we ook op het spoor een stukje concurrentie kunnen krijgen... waardoor de service en de prijzen verbeteren. Hmm. Um, als de NS op deze manier nog verschillende rollen met elkaar vermengt... is het moeilijker om die concurrentie op het spoor echt van de grond te krijgen. Hmm. Uh, en daarom lijkt het me zuiverder als we die rollen gewoon beter gaan scheiden. Uh, voor de reiziger is het de bedoeling natuurlijk... dat de, de, de, de dienstverlening er alleen maar op vooruit gaat. En wat moet er dan gebeuren? NS moet uh, uh, die, die faciliteiten te koop gaan aanbieden of zo? Nou, we zullen het met de staatssecretaris gaan bespreken uh, in een overleg wat we deze week uh, met haar hebben. Over hoe zo'n proces kan worden vormgegeven. Dat is natuurlijk wel iets waar een aantal haken en ogen aan zitten. Daar sluit ik mijn ogen niet voor. Maar wat zijn haken en ogen? Dat... Die in uw... nou, kijk, de haken en ogen die zouden, is inderdaad, het is nu eigendom van de NS. De NS is een staatsdeelneming. Nou, hoe kun je dat van uh, staatsdeelneming naar... Uh, ProReel heeft natuurlijk toch weer een aparte status een ZBO... Hoe kun je dat uh, tussen dat soort organisaties, dit soort, want het gaat natuurlijk wel om grote bedragen. Hoe kun je dat, uh, dat verschuiven? Daar zullen we gewoon heel veel naar moeten kijken. Uh, mij staat op het principiële punt. Ik vind dat de NS, uh, die wil de vervoerder zijn. Uh, we zeggen ook, hè, de komende concessie tot 2025 is nog voor de NS. Mm -hmm. maar als Kamer hebben we gezegd, we vinden dat het daarna ook mogelijk moet zijn... Uh, om die concessie voor het net eventueel aan iemand anders te gunnen. Ja. Nou, dat maakt het, als je al de NS niet meer de station in de handen heeft... maak je die kans gewoon reëler. Ja. Uh, en ik vind dat we daar wel met, wel met elkaar aan moeten werken... zonder overigens vooruit te lopen op uh, die volgende aanbesteding. Hm. Want misschien wint de NS hem gewoon op basis van kwaliteit. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. India dan, het Hoge Rechtshof, daar weigert een patent te geven... aan de Zwitserse farmagigant Novartis... Een uitspraak met waarschijnlijk grote gevolgen. Correspondent Casper Thomas in New Delhi vertelt waar de Novartis-zaak over gaat. De zaak van Novartis draait om het medicijn Gleevec. Dat is een uh, geneesmiddel tegen leukemie en maagkanker. En de India's, uh, farmaceutische bedrijven maken daar een generieke variant van. Dus kunnen zeggen Een merkloze variant die een kopie is van het uh, medicijn van Novartis. Een goedkope en variant. Is een is enorm dat. prijsverschil. De Novartis-variant uh, was 1700 euro per maand voor een dosis. Ja. En India maakt het voor 115 euro. En wat heeft dit nou, deze uitspraak van dat hoge rechtshof, wat heeft dat voor gevolgen? De directe gevolgen zijn dat op de beurs van Mumbai aandelen Novartis zijn gaan kelderen. Um, maar belangrijker is dat die, de arme Indiase patiënten blijven op deze manier toegang houden... tot de goedkope variant van dit medicijn. Wat er wel tegenover staat is dat Novartis zegt, ja nee, dat is niet zo. Wij krijgen nu minder inkomsten, wij kunnen minder onderzoek doen. Ja. Dus op de langere termijn zal de patiënt hier niet van profiteren. Dat klinkt als een dreigement van, van Novartis. Dat, dat is het zeker. Kijk, maar op het moment dat je dat medicijn vandaag nodig hebt... dan uh, maal je denk ik niet om de toekomst. Dit is ja, een uitspraak die gevolgen heeft voor een medicijn van Novartis... maar dit, dit gaat breder gelden voor, uh, voor ook medicijnen van andere uh, producenten. Ja, zeker. Kijk, sowieso, er is een precedent gezet. Uh, begin, deze of begin vorige maand, in maart, uh, is er ook al een vergelijkbare uitspraak geweest. Dat ging over een medicijn, ook een kankermedicijn... van de Duitse fabrikant Bayer... Um, en het is nu duidelijk dat het in, in al een kleine maand tijd zijn er twee van dit soort uitspraken geweest... die eigenlijk zeggen, nee luister eens, um, India moet die generieke varianten, de goedkopere varianten, kunnen blijven produceren. Tweede paasdag is traditioneel een dag voor de paden op de lanen in. Naast de gebruikelijke meubelboulevards en autodealers staat vandaag voor veel mensen koningin Beatrix centraal. Nu het nog kan, er zijn verschillende tentoonstellingen over haar, zoals in Paleis Het Loo in Apeldoorn. Heerlijk weer op paleis Het Loo. De lucht is blauw met hier en daar een wolkje. En heel veel mensen komen naar dit paleis toe op Tweede Paasdag. Voor die expositie. 75 beelden, portretten van koningin Beatrix. Maar wat is eigenlijk hun beeld van Beatrix? Een hele krachtige vrouw. Een hele, met, met een heel intelligente en maatschappelijk bewogen. Het uh, ja. uh, is uh, een afstandelijke vrouw. Uh, maar dat doet ze goed als koningin. En ze weet toch heel veel warmte in haar werk uh, aan te brengen. En uh, ja, ze gaat steeds meer en meer uh, uh, de moeder des vaderlands uh, uh, zijn. En dat is wel heel bijzonder. Uh, uh, geweldig wat ze uh, gedaan heeft, betekend heeft zeg maar voor het, uh, voor het land en... Uh, mag de tijd en de gelegenheid hebben om zich met andere dingen bezig te houden. Einde van een tijdperk? Einde zekerheid van een, van een tijdperk, ja. Paul Brem, conservator van Paleis Het Lo, het is... Tweede Paasdag. Heeft deze expositie nu meer aandacht, omdat het natuurlijk de maand is van de troonsafstand en de bestijging van de troon door Willem-Alexander? Ik geloof dat het wel meetelt, inderdaad. We hebben wel gezien dat de afgelopen twee maanden wel 65.000 bezoekers extra zijn gekomen, dus dat is gewoon een indicatie. Maar deze tentoonstelling, die heeft alles wat een tentoonstelling moet hebben. Uh, men, men houdt duidelijk van koningin Beatrix, dat is duidelijk, hè. Men, men vindt het prettig om haar te zien. Ze is heel herkenbaar met haar kapsel, haar hoed, de signatuur, de lijn van haar kleding, dus daar kunnen mensen... Mee. Dus 75 kunstenaars zijn geselecteerd, beroepskunstenaars, maar ook niet beroepskunstenaars. Daar hebben wij nog een aantal kunstenaars aan toegevoegd, zodat we de 65 hebben. Eh, kennelijk spreekt dat enorm tot de verbeelding. Reportage gemaakt in Paleis Het Loo in Apeldoorn door verslaggever Paul Sanders. Bij een aanslag in het centrum van de Iraakse stad Tikrit zijn zeker negen mensen omgekomen. De explosieven zaten in een vrachtwagen met olie die bij een politiebureau was geparkeerd. Zeven van de negen doden zijn politieagenten. En de aanslag is vermoedelijk het werk van soenieten die de shiitische regering van Irak willen ondermijnen. Tikrit ligt 150 kilometer ten noorden van Baghdad en was de thuisbasis van Saddam Hussein. Sport. In Amsterdam zijn vandaag de laatste twee kwartfinales van de Euro Hockey League. Later vanmiddag Amsterdam tegen Berliner HC. Al bezig sinds 12 uur. Bloemendaal tegen Beesten Die komen uit Engeland. Kansen lagen 50-50. Verslaggever Tim Steens. Wat is de stand? <laughs> ja, die kansen liggen nog steeds 50-50. <laughs> maar het is wel 1-0 voor Bloemendaal. We Kijk. zijn nog 1 minuut verwijderd van het einde van het derde kwart. Want in de Euro Hockey League spelen we vier kwarten van 17,5 minuut. En uh, ja, in het uh, eerste kwart, het einde van het eerste kwart, toekwam kwam Bloemendaal op voorsprong. Dankzij de jeugdige Pelle Vos. Hij verlengde een, uh, een vrije slag van uh, de Australier Chris Suriello. Uh, en uh, ja, hij liep naar die bal toe dacht van als ik het nou raak dan raakt de keeper misschien een beetje in verwarring. Nou dat gebeurde ook. Want dat was een best wel fraaie tip in hebben we later op de herhaling kunnen zien van de jeugdige Pelle Vos. En dat betekende de 1-0 voorsprong voor Bloemendaal na het eerste kwart. In het derde kwart zijn we nu beland, ik al, nog 30 seconden. Nog steeds 1-0, nu een kansje voor Biester, misschien in de cirkel. Maar dat wordt goed uitverdedigd door Bloemendaal. Dat betekent dat de stand 1-0 blijft voor Bloemendaal. Ze hebben wel twee strafcorner's gekregen, Bloemendaal, in het derde kwart. Maar uh, ja, Chris Riello, die, die corners de maal push, die zat op dat moment op de bank. Dat betekende dat Albert Meijer en Wouter Jolie de honneurs moesten waarnemen. Maar uh, dat werd uh, geen doelpunt. Uh, beide corners werden gestopt door uh, keeper George Pinner. Zodat we nu nog met nog uh, vijf seconden tot, uh, tot het einde van het derde kwart... nog steeds met 1-0 voor uh, Bloemendaal uh, hebben hier op het scorebord. We die vijf seconden niet meer af. <laughs> Jawel, ik hoorde een toeter. Dankjewel. Het is nu afgelopen. Is nu afgelopen. De We hebben nog een kwart van 17,5 minuten En als Bloemeraal dat houdt, dan staan ze in de halve finale. Dankjewel, Tim Steens. Nog meer actuele sport. De Grand Prix van Nederland voor motocrossers in Valkenswaard. Ook de derde wedstrijd in de strijd om het wereldkampioenschap. En iedereen kijkt uit naar de titelverdediger Jeffrey. Herlings is dat. Hans van Loosroort, heeft hij al op de crossmotor gezeten? Uh, ja hoor, dat heeft hij zeker. En uh, gisteren ging dat niet zo goed in de kwalificatiewedstrijd. Toen is hij gevallen. Dat betekende dat Herlings als laatste naar het starthek moest uh, zo straks. En ja, alsof er niets aan de hand was. Een hele mooie start. Het duurde een paar ronden voordat hij in de top drie zat. En toen enige ronde achter zijn teamgenoten, Fransman Jordi Tissier, gereden. En die ging hij op een gegeven moment ook voorbij. Met als gevolg dat Herlings ook in Valkenswaard ongeslagen is gebleven. Hij heeft de vijfde manche voor het wereldkampioenschap... Overtuigende wijze gewonnen en ook nog wat krachten kunnen sparen voor die tweede manche. Want misschien gaat het dan wel niet zo makkelijk, want zijn startpositie is uit, is ongunstig. Vijfde de Nederlander, Glenn Kolderhof. En negentiende Brian Bogers, de 16-jarige debutant in het wereldkampioenschap. En dan verder nog Mike Kras, de andere Nederlander. Hij won met een wildcard vanochtend al de eerste manche in de MX3-klasse. Dus best wel een succes daar op Nederlandse bodem. Hans van Lozenoort, dankjewel. Nu naar de AWB. Wijnandswaan heeft verkeersinformatie. Is druk, uh, tweede paasdag Wijnand? Ja, het is niet druk op de weg, maar uh, lokaal is er toch wel wat op ons houdt. Want uh, ja, IKEA's zijn erg populair vandaag. En dat merk je onder andere op de A1. Amsterdam-Amersfoort staat in beide richtingen voor de afrit Amersfoort-Noord. 3 kilometer file. En drukte richting Den Haag op de A12. Daar staat tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld ook 3 kilometer. Nou, sterk allemaal. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Minister Ploemen geeft extra geld voor hulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon. Hoeveel geld, dat maakt ze vanavond bekend... in een speciaal inzamelprogramma op televisie. Reddingswerkers zijn bij schouwen Duiveland op zoek naar een duiker... die sinds vanochtend wordt vermist. En D66 vindt dat de stationsgebouwen niet meer onder de Nederlandse spoorwegen moeten vallen. Dat gaat Kamerlid van Veldhoven morgen bespreken... met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur. 13 minuten over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen deel 2 van Lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jelene Plag. Welkom terug bij lunch, tweede paasdag vandaag, maar ook gewoon maandag. En dus heb ik een werklunch met iemand die druk bezig is met de voorbereidingen voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Vandaag is dat Michiel Zonnewielen, voorzitter van de Bond voor Oranje Verenigingen. Verslaggever Maarten Bleumers ervaart deze week de praktijk van een eerste divisieclub. De competitie moet op de schop, veel clubs kampen met financiële problemen en daarom gaat Maarten deze week kijken bij FC Emmen. En na half twee een bijzondere standpunt.nl, deze keer niet met een stelling waarover u kunt bellen, we voeren een een discussie over het justitiebeleid in Nederland. En op onze site stand.nl hebben we wel een stelling. En daar kunt u op stemmen via de site dus. Die stelling luidt, het justitiebeleid van dit kabinet maakt Nederland steeds veiliger. www.stand.nl is de site. Dit is Radio 1, de werklunch. 30 april wordt kroonprins Willem-Alexander als koning gekroond. Het zal u niet zijn ontgaan. Voor iedereen een feest. Maar dat vergt door de relatief korte voorbereidingstijd natuurlijk heel wat improvisatie. Bijvoorbeeld voor de talrijke Oranje Verenigingen die ons land rijk is. Want ja, wat ga je nou doen op 30 april? Feest vieren als altijd? Of toch iets bescheidender, omdat iedereen waarschijnlijk de inhuldiging op televisie wil zien? In onze serie Werklunches met mensen die betrokken zijn bij de inhuldiging van Willem-Alexander... vandaag een gesprek met de voorzitter van de Bond van Oranje Verenigingen... Zonneville. Meneer Zonnevielen, hoe gaat het eigenlijk met die voorbereidingen? Uitstekend. Ja, de voorbereidingen lopen goed en liepen ook tot 27 januari goed. De meeste programma's, hoorde ik van onze leden, uh, waren gereed. Overleg met gemeente, veiligheid geregeld. En toen kwam uh, de mededeling van de ja. koningin... En dat is heel veel werk geweest. En toen vervolgens was er even een discussie van... ja, redden we dat in die korte tijd? En vervolgens het televisiemoment, zeg maar tussen half elf... en smiddags uur of drie, vier. De discussie over, van: zullen we alles verschuiven... of naar vroeg of naar laat, kan dat? Een aantal Oranje Verenigingen heeft gezegd... nou, voor ons hele belangrijke onderdelen... waar we ook veel in moeten investeren, verschuiven we naar de... 27 april. Want komt Dit... het erop neer dat omdat het plan al klaar was dat toch veel dingen de prullenbak in zijn gegaan, zoals het eerder bedacht is? Nou, uh, Oranje Verenigingen en sommige bestaan al meer dan 100 jaar zijn erg creatief. Dus die zijn natuurlijk als de gaat, hun programma's gaan aanpassen. Ja, dat wel, dus... ja. Je kunt niet meer je programma houden nee, zoals nee, het oorspronkelijk plan, dus, uh, plan was. Je hebt contracten gesloten met bands, uh, met bedrijven, met horeca. Dus uh, daar hadden we al een aantal jaar geleden voor gewaarschuwd. Bouw altijd in contracten in dat er een mogelijkheid is van een calamiteit of een ramp bijvoorbeeld, maar ook een gebeurtenis in daar het ik huis. Daar valt dit niet onder, neem ik aan. Nee, daarom zei ik ook uh, in het vervolg van mijn zin... of een gebeurtenis in het Koninkhuis Dus ja, ja. ik hoop dat de flexibiliteit overal tot goede oplossingen heeft geleid. Ja, maar heeft u daar een beetje zicht op? Uh, nou, er zijn uh, oranje verenigingen die op 30 april alles verschoven hebben. En er zijn ook oranje verenigingen die bepaalde evenementen... toch naar de 27 e verschoven hebben. Dat zijn er niet veel... Um, dus die want dat was wel de oproep van burgemeester Van der Laan he, van Amsterdam, houdt vooral wel 30 april anders komt heel Nederland naar Amsterdam toe en dat is nou net ja, niet de bedoeling ik heb toen wel gezegd, van, hij hoeft niet bang te zijn voor onze leden want hij zou blij moeten zijn als dat soort mensen juist wel naar Amsterdam komt want dat zijn mensen die hart voor deze samenleving ja. hebben en geen ander doel hebben om naar Amsterdam te gaan nou ja, zouden die dat uh, diep in hun hart eigenlijk het diefste willen en dan alle activiteiten gewoon naar 27 april, wat de nieuwe koningsdag gaat worden uh, nou, er is natuurlijk Tegenwoordig met alles uh, zo, met elk evenement, als ik onherbiedig over de inhuldiging zo mag praten. Dat het allemaal zo televisie geniek is. Dat veel mensen tegenwoordig thuis blijven. Ja. Maar er zijn ook genoeg mensen in Nederland die het leuk vinden om op zo'n moment, in dit geval Amsterdam te zijn. En uh, nou ja, eh, Amsterdam we kennen het hoe moeilijk het daar organiseren is. Logistiek en dergelijke. Dus ik neem aan dat tussen ochtends en smiddags veel mensen thuis blijven. En vandaar dat veel oranje verenigingen het opgepakt hebben... van toch de mensen straat op, maar dan schermen neerzetten... daar een gezellig drankje bij schenken of de koffie... en daaromheen wat activiteiten organiseren. En de echt publiekstrekkers, eh, vooral naar de late middagavond... Um, verschuiven. Alhoewel, het was voor ons ook een verrassing. We hebben natuurlijk regelmatig overleg met het comité inhuldiging dat uh, het koningslied het s'avonds koningslied ja. ook weer via de televisie wordt uh, uitgezonden. Ja, voor de Prachtig mensen die initiatief. dat niet meegekregen, het is dus de bedoeling dat we met z'n allen om half acht s'avonds het koningslied van John Newbank gaan meezingen. Ja. Ja, dat moet dan ook weer nu in de plannen ja. worden ingepast. Even nog los van de vraag wat het koningslied dan gaat worden, want er schijnt ook nog onzekerheid over te zijn. Maar uh, dat was voor ons een verrassing en dat geeft voor sommige oranje verenigingen weer een probleem, want die hadden juist dingen naar half acht s'avonds ja. geschoven. En... Worden die er niet ook een beetje moe van dan, met alle liefde waarmee ze alle inspanningen verrichten? Maar... Nou, uh, we zullen 6 april, als wij een gewone ledenvergadering hebben... maar ook over de voortgang voor 30 april praten, het wel horen... En uh, ja, het geeft toch wel aan, dat vind ik wel jammer... dat de voorbereidingstijd erg kort is ja. of is geweest. En dan krijg je toch een beetje van dit soort stekeligheden. En dat vind ik jammer, omdat het allemaal goede initiatieven zijn. Ja, je wilt natuurlijk het een unieke historische gebeurtenis ja. maken... die voor iedereen onvergetelijk is. En Je maakt het maar, maar, maar één keer in de 30 jaar plan. mee. Ja. Ik toevallig het nu voor de tweede keer en... Uh, uh, dit blijft natuurlijk uniek. Ja, maar het is wel lastig, denk ik, dat je iedere keer denk je. Nou, nu zijn we een heel eind. En dan hop, komt er weer een nieuw plan nou, van het Nationaal Comité te Omdat Heel veel mensen zich niet realiseren dat uh, koninginendagen in het algemeen of andere oranje gerelateerde. Uh, Dagen, maar ook in 30% van de gevallen wordt 4 mei door onze leden georganiseerd. Het zijn allemaal vrijwilligers die het doen. En dat ja. maakt Nederland zo uniek vergeleken met veel andere landen in de wereld. Wij als volk organiseren onze nationale feestdagen zelf. Hier is niet zoals in Frankrijk de burgemeester die met een sjerp naar het monument loopt... en een krant inlegt legt en dan gaat men weer verder. Nee, wij zelf organiseren alles omheen Of doen de herdenking voor een groot gedeelte zelf. En... Soms, maar dat wil ik niet uitsluiten op die inhuldiging trekken... mag er best wel eens uh, meer begrip zijn voor al die mensen die nou ja, het voetvolk uh, zijn... Nee. en voor ons allemaal een mooi feest maken. Wekt het in die zin ook wel een beetje onvrede? Dat er telkens nieuwe impulsen van bovenaf eigenlijk komen? Nou, we zullen daar uitgebreid weer met het Nationaal Comité op 6 april over praten. Maar krijgt u, van, u die geluiden al? Uh, wij krijgen die geluiden wel van, uh, wat ik net al zei, ook met het Koningslied. Een prachtig initiatief van, uh, ja... We willen het graag inpassen. Maar hoe doen we dat? Hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, het ontbijt. Waar ook een aantal scholen niet aan meedoet. Omdat men geen kans meer ziet om het in de drukke programma's te organiseren. Plus dat er natuurlijk een voorjaarsvakantie ja. is. En de voorbereidingstijd is wat dat betreft tekort geweest. Communiceert u dat dan ook naar het Nationaal Comité Inhuldiging? Wel zeker, Maar uh, ja, die zitten natuurlijk ook in een ontzettende tijdsklem. En uh, het is echt passen en meten. Maar... Ja, maar die zijn natuurlijk ook wel, vind ik. Die moeten wel hun verantwoordelijkheid kennen. van dit en dat is Realistisch. Willen ze te veel? Uh, misschien dat men zich uh, dat niet helemaal realiseert. Ik wil niet zeggen dat men te veel wil, want het zijn allemaal leuke ideeën. Maar men moet zich realiseren. Wat ik net zei, dat uh, ja, de inwoners van Nederland zelf die feesten organiseren... en dat je daar begrip voor moet hebben. Ja. Waar bent u zelf? In de Nieuwe Kerk? Of, of in uw woonplaats? Uh, dorp? Waarschijnlijk ben ik thuis of in mijn eigen woonplaats. Uh, er is bij de Koninklijke Oranjebond nog geen uitnodiging... voor een vertegenwoordiging in de Nieuwe Kerk. Ik ben Nee, op dit moment is er geen uitnodiging. Is dat niet heel gek? Nou ja, ik wil het bij die constatering laten. het oh, verbaast mij echt, denk ik. U staat aan, aan het roer van al die Oranje-verenigingen die zoveel doen. Ja, blijkbaar duurt uh, het lang met de post. Maar meer kan ik er ook niet over zeggen op dit moment. <laughs> Daar hoopt u dan in ieder geval op. Neem aan dat u er toch zelf vanuit gaat dat u in een nieuwe kerk zit. Nou ja, ik... Er is bij ons nog geen uitnodiging binnengekomen. En uh, daar wil ik het op dit moment bij laten. Ja, oké, okay, dan zal ik er niet lang over doorgaan. Maar het, dat is wel verbazingwekkend, natuurlijk. En zeker voor u als een van de meest koningsgezinde mensen van Nederland, dat ook nog? Nou, of ik een van de meest koningsgezinde nou. mensen. Het uh, ligt me na aan het hart. Uh, en niet alleen uit uh, allerlei sentimenten, maar omdat ik uh, de monarchie van Nederland. Een Nederland dat steeds meer versplinterd. Uh, heel goed vind dat er één mm -hmm. samenbindend element is. Hoe was eigenlijk die dag in januari voor u... toen, toen Beatrix bekend maakte... dat ze uh, haar opvolger aanwees? Nou, uh, de opvolger... was natuurlijk al bij de grondwet aangewezen. Ja, okay, maar dat het echt maar gebeuren nu. Toen zij dus zei van... ik ga abdiceren. Mijn vrouw en ik waren thuis... en onze dochter had smiddags al gemelden, je moet vanavond de televisie kijken naar de koningin... gaat iets zeggen. Toen wist ik natuurlijk dat het daarover zou gaan. Uh, maar we waren allebei toch wel even stil... van dit is weer een moment in de geschiedenis... dat we mee mogen maken. En... Ja, het is toch wel bijzonder. Ja. Is dat dan emotioneel, zoiets? Nou, er ging best wel iets om me heen. van, ja, Het einde van een tijdperk is een heel groot woord. Maar het is toch wel een heel bijzonder moment in onze geschiedenis. Als een staatshoofd zegt, uh, ik draag een stokje over. U wilt voorlopig wel gewoon doorgaan met uw inspanningen die u allemaal verricht. Het kan ja. misschien voor u ook een moment zijn dat u zegt. Nou, het is nu ook uh, aan de Bond van Oranje Vereniging om iemand anders. Nou, ik de heb uh, laten klaren. sowieso bij mijn aantreden in 2004 gezegd. Ik wil het maximaal 12 jaar doen. Want in de statuten staan geen termijnen. En dan is dit tijd voor, uh, ik wil niet zeggen een jonger iemand, maar voor een ander iemand. Dus uh, ook ik moet op een gegeven moment over mijn opvolging gaan nadenken. Maar nu nog niet. Op dit moment zeker nog niet. Want er valt nog heel veel te doen. En. Um, uh, we hebben heel veel contacten, we hebben zelfs al nagedacht... Uh, we hadden al twee jaar geleden nagedacht over het moment van aftreden van de koningin. Hè, samen met de Stichting Nationale Boomfeestdag het project van de Koningslindes. Maar we hadden twee, tweeënhalf jaar geleden al voor onze leden... een soort catalogus gemaakt van waar kun je aan denken als er een abdicatie komt. Dat moet je dan niet op dat moment gaan regelen. Je moet er alvast eens hier en daar met mensen over gaan praten. En wat ik zelf een, toch een heel bijzonder idee vond... Het is geen nieuw idee van. Zou het mooi zijn. Dat kwam bij ons vandaan. Dat er op enig moment. op 30 april. de klokken in Nederland gaan luiden. Nou, het Nationaal Comité heeft erop gepakt. en probeert dat nu te bewerkstelligen. Nou, dat zijn ideeën die bij ons leefden. Maar dat kun je niet individueel in een gemeente regelen. Want dan heeft het niet het effect wat je ermee beoogt. Dus ik hoop dat het lukt. Dus we zijn al 2,5 twee, uh, jaar. met een aantal zaken bezig. We hebben ook al ideeën neergelegd over. Koningsdag ja. in de toekomst. Hoe, kunt u daar al iets van vertellen? Nou, we hebben gezegd van alsjeblieft, geen Engelse toestanden met garden parties en dergelijke. Um, maar we maar willen ook wel. Iets e minder zaklopen misschien? Nou, dat gebeurt er helemaal niet meer. Dat o, is een gelukkig. idee dat nog steeds binnen de grachtengordel... en in Hilversum het mediapark leeft. Ik kom uit Rotterdam hoor. Dus uh, dat goed, dat is ook de Randstad. Maar um, uh, we hebben in ieder geval gesteld van ga door met bezoeken aan een dorp een gemeente, het bad in de menigte, dat is uniek. He, ons koningshuis moet aanraakbaar blijven. Maar we kunnen ons voorstellen dat je de andere helft van de dag... en dan maar één gemeente bezoeken... besteedt aan meer een inhoudelijk werkbezoek aan die provincie. Zonder te suggereren dat het in Friesland over de melk moet gaan... en Zeeland over de delta werken. Maar goed, dat kunnen we altijd nog wel uh, uh, bekijken. Maar doe zoiets. En dan we zou het dus ook meer een informatief karakter gaan krijgen. Daarom, van die provincie. En we hebben ook gezegd, het zou leuk zijn... als er Misschien de avond ervoor uh, in de provincie hoofdstad waar dan het bezoek plaatsvindt. Er is altijd wel een grote kerk of een zaal. Bijvoorbeeld een concert zou zijn waar dan alle mensen die het afgelopen jaar... in die provincie een koninklijke onderscheiding hebben gekregen... en dat is een doorsnee van de Nederlandse bevolking... dan aanwezig kan zijn om samen aan de vooravond van Koningsdag... met het koninkpaar ja. dat te beleven. Dus in zoverre gaat dat ook een nieuwe impuls krijgen... dat het best zou kunnen zijn ja. dat, en dat ik heb, de sfeer gaat veranderen. En ik heb begrepen dat uh, het een leuk idee wordt gevonden. Dus nou ja, of het helemaal zo logistiek uitgevoerd kan worden... Dat, daar zijn anderen voor. Maar ik zou het uh, heel leuk vinden als het toch in die richting ja. zou gaan. Het komt met uh, rassenschreden dichterbij, de 30 april en de 27 april. Uh, hoeveel uur voorbereiding heeft u nog nodig, denk ik? Wordt het echt nou, dag- en nachtwerk? Uh, de Oranjebond, is zijn een landelijk uh, koepel. Wij faciliteren onze leden. We worden natuurlijk door iedereen gebeld, ook met de goed bedoelde uh, souvenirs. Maar we zijn druk bezig dus met overleg met het Nationaal Comité, met anderen. Van, wij moeten we aan denken? Er zijn... Uh, verenigingen die ons om uh, juridisch advies vragen... van we zitten met een contract, hoe zit het? Uh, we hebben natuurlijk een uh, contract voor onze leden gesloten met de Buma... dat ze of weinig of geen rechten moeten betalen voor muziek. Nou, daar kun je ook wel eens vragen over. Uh, dus dat gaat allemaal door, wat we altijd doen. Maar er zit natuurlijk... een. Uh, een bepaalde druk op. Ja. En dat vraagt van alle bestuursleden heel veel tijd. Het is nog een kleine maand voordat het feestgedruis gaat losbarsten. Ik wens u heel veel succes met alle voorbereidingen. En dank u wel, wel Michiel blijft. Zonnevilla, voorzitter van de Bond van Oranje Verenigingen. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Het eerste divisievoetbal moet op de schop, dat hoort u deze ochtend al op Radio 1. Andere speeltijden, andere teams, er zijn veel ideeën, want veel teams in de competitie kampen met problemen. Zo probeert uh, Veendam vandaag te overleven door geld in te zamelen. Vlaggever Maarten Bleumers duikt deze week in de praktijk van de eerste divisie en doet dat bij FC Emmen. Maarten, waarom FC Emmen? Omdat zij eh, net zijn opgestaan uit de dood, eigenlijk. om maar in de paasferen te blijven. Randje afgrond, geldproblemen, maar vorige week gered. En dus kan er weer worden vooruitgekeken. Ja, en dat op de dag dat SC Vindam vecht voor het bestaan. Naast mij, de trainer van FCM. M, Joop Gal, maar ja, in de vorige leven ook eh, trainer van Vindam. Eh, voel je daar vandaag nog een beetje persoonlijk bij betrokken? Absoluut, ja. Ja, daar ligt een hoop, uh, een, een hoop emotie <tom> van. Uh, van, uh, van mijn kant. Als trainer, coach, maar ook als ex-speler. Binnen twee keer, als je het over uh, het sportieve gedeelte hebt... twee keer mee gepromoveerd naar de Eredivisie, wat al uniek was. Zet je zet je, je ook nog op een bepaalde manier eigenlijk persoonlijk in dan? Nu niet, maar uh, Henk Daan heeft zich nu al aardig opgeworpen. Nou. En Henk uh, ken ik natuurlijk heel erg goed. Um, en die is uh, super enthousiast. En die krijgt de boel wel aardig los, als ik dat zo uh, mag uh, zien en horen. Ja, maar morgen moet hij zes ton binnen zijn. Precies. Dus, uh, en dan ben je er nog niet. Gaat dat binnen? lukken? Ik denk dat dat wel gaat lukken. Uh, ja. En dan moet er nog eens een keer vier ton zijn. Dus die moet je er wel even bij rekenen. Dus alle enthousiasme uh, en, en dat alles overloopt van, uh, van, uh, van joy... Uh, kan met een domper weer uh, behoorlijk aflopen. En dat moet niet zo zijn. Nou ja, daarover. Nou het, het zegt ook iets over het beeld wat er nu ontstaat rondom die eerste divisie. Uh, veel negatief in het nieuws de afgelopen tijd. Is er ook gewoon een imagoprobleem? Ja, dat denk ik ook wel. Alleen, ze zijn net zo betrokken, net zo enthousiast als de Eredivisie. Alleen, daar is veel meer aandacht. Ja, ze, ze proberen ze in, in twee, drie zinnen juist dat mooie... Die, die kracht van de Eerste Divisie duidelijk te maken? Ja, allereerst al uh, dat je bij, bij voorbaat bijna niet weet wie de kampioen gaat worden... Dus het is veel spannender. En, uh... Zou daar nou dus niet wat aan gedaan moeten worden? Gewoon dat, dat mooie naar buiten brengen? Zullen we dat deze week eens gaan proberen? Ja, laten we dat eens gaan proberen. En, uh, en dat we mensen kunnen overtuigen. Want uh, ook Johan Deksen uh, heeft zijn mond wel eens vol van dat hij ik hem er geen flikker voorstelt. Alleen als je voordelen op losgooit met bijvoorbeeld het turven van dat het een kweekvijver is, dan, dan is dat alleen maar positief. Ik sluit me deze week eens even bij jou en bij jullie van FCM aan. Ga ik eens even kijken wat het mooie is van, die, van het spelen in de eerste divisie. Laten we dat maar eens gaan doen. Ja, zo dadelijk. Uh, Sparta, FCM... Daarover horen we morgen meer in de uitzending eh, en over dat mooie van de eerste divisie. Maarten Bleumer, zo dadelijk dus in het kasteel in Rotterdam bij Sparta FCM. En morgen hoort u hem rond deze tijd weer. Dit is Radio 1.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 In het Gevelingenmeer bij Scharendijken zijn reddingswerkers op zoek naar een vermiste duiker. De man ging vanochtend vroeg samen met zijn duikmaatje het water in, maar kwam rond acht uur niet meer boven. Volgens de KNRM is de situatie voor de duiker zorgelijk. Bij een aanslag in het centrum van de Iraakse stad Tikrit zijn zeker negen mensen omgekomen. Voor een politiebureau ontplofte een vrachtwagen met olie en explosieven. Zeven van de negen doden zijn politieagenten. De aanslag is vermoedelijk het werk van Soenieten die de shiïtische regering van Irak willen ondermijnen. Tikrit was de thuisbasis van de vroegere dictator Saddam Hussein. <tossimus> minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking maakte extra geld vrij voor hulp aan vluchtelingen uit Syrië. De minister maakt vanavond bekend hoe groot het bedrag is... tijdens een grote tv-inzamelingsactie voor Syrië op Nederland 2. Bloemen is in Libanon om te praten over hulp... voor de ongeveer 1 miljoen vluchtelingen uit Syrië. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, heer Gaan we voor de informatie van de ANWB naar Dennis Mooij. Hele goede middag. Er staan uh, drie files op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen brug en Amersfoort Noord 2 kilometer. En op de A12 richting Den Haag... tussen het koop Prins Klausplein en het Malieveld 3... N280 vanuit Monsjeklapp in de richting van Roermond. Daar staat bij Roermond 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV Standpunt NL. Gilijn Plag. Goedemiddag, vandaag een andere uitzending van Stand.nl... want de komende feestdagen zullen we op de plek waar normaal Stand.nl zit... debatten gaan voeren over verschillende thema's. Vandaag gaan we het over justitie hebben. Drie gasten bij mij in de studio... U kunt wel meepraten, niet in de uitzending, maar wel via onze site www.stand.nl. Over de stelling het justitiebeleid van dit kabinet maakt Nederland steeds veiliger. Reageer dus via www.stand.nl of via Twitter. Gebruik dan hashtag standpunt. De stelling dus het justitiebeleid van dit kabinet maakt Nederland steeds veiliger. Hoe doet het team opstelten en en het? Een slachtoffer of dader? Wie moet er nou centraal staan in de processen? En hoeveel privacy willen we inleveren om ons veiliger te voelen? Allemaal thema. Waar we het over gaan hebben met die drie gasten. Als eerste Maarten van der Donk, VVD-fractievoorzitter in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel drones vliegen er bij u rond in de achtertuin? Uh, zover wij we weten, vliegen er nog geen rond. D66 heeft er bij ons in de raad net uh, vragen over gesteld. Dus we wachten nog op het antwoord daarvoor. En bovendien is het ook geheim, hè? Dus dan uh, geheime informatie ja. die zij op proberen te pikken. Dus dat nou, is ook niet moeten weten. We wachten het af. Tweede gast hier aan tafel, strafrechtadvocaat Geert-Jan van Oosten. Uh, zou u Jasper S. bijstaan als hij het gevraagd zou hebben? Oh, zonder meer. Ja hoor. Ja, natuurlijk. Iedereen heeft recht op dat verdediging. Ja, precies. precies. Dan ook nog de gast Chris Klomp, rechtbankverslaggever voor verschillende media. Uh, wel eens misdrijven gefilmd en op YouTube gezet? Nee, dat zal ik ook niet doen ook. Oh, niet? Omdat ik het een gruwel vind, uh, al die uh, verdachten op YouTube. Uh, ik vind het ook overigens absoluut geen taak voor de journalistiek... Uh. Dat soort opsporing verzocht dingen. Oké, okay, daar gaan we het later in stand.nl over hebben. Welkom dus bij deze speciale uitzending van stand.nl. Mocht u onverhoogd geconfronteerd worden met een inbreker in huis... en u slaagt erin om die met een paar ferme tikken het huis uit te jagen... dan wordt de inbreker in de boeien afgevoerd en niet u. Mensen mogen zichzelf wel verdedigen. Omdat hij mij daarmee eigenlijk, nou ja, indirect ook wel op, op tot uh, geweld... Wij zijn verantwoordelijk voor de beelden die wij op die maandagavond naar buiten brengen. Daar sta ik voor. Het uitzenden van de weinig verhullende beelden deze week was voor justitie succesvol. Nou ja, wij willen natuurlijk uh, uitstralen dat dit, uh, dit onaanvaardbaar is. Maar de verontwaardiging leidde tot een heksenjacht op de daders... Met grote gevolgen voor de privacy van de verdachte. Wat vervolgens mensen zelf twitteren, wat ze doen op Facebook, wat de media doen, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat lijkt een heel sympathiek idee, hè? meer rechten voor slachtoffers, maar pizar dat het slachtoffer met een extra kater, dus namelijk dat hij zijn zin niet gaat schrijven. Maar dat is een kwestie, dan moet je ze ook goed voorlichten. Dat hoorde u al even, meneer Van Oosten, ja. in, dit, uh, in dit blokje. Ja, tot uw eigen verbazing. Ja. Nou, als het om justitie draait, dan zijn in Nederland natuurlijk minister Opstelten... en staatssecretaris Steven hier verantwoordelijk voor. En zij willen ervoor zorgen dat Nederland een veiliger land wordt. Er moet strenger worden gestraft. En slachtoffers en daders moeten hun straf, of, uh, daders moeten hun straf ook helemaal gaan uitzitten. St slachtoffers moeten meer aandacht krijgen. Uh, Chris Klomp, klinkt allemaal goed? Ja, ik ben het bijna met al die stellingen zwaar oneens. Uh, ik vind dat het duo, uh, Teve opstelt, heel erg gaat zitten op repressie en op slachtofferrecht. En ik heb wel eens gezegd: haal de slachtoffers uit de rechtszaal. We hebben niets voor niets de rechtspraak geïnstitutionaliseerd. Er is een derde die, uh, die onafhankelijk alle belangen weegt. Daar hoort een slachtoffer niet bij. Ik zou. Het, het is niet zo dat ik niet voor slachtofferrechten ben, daar ben ik wel voor. Maar ik ben voor het opknippen van het proces. Ja, en niet zoals het dus nu gaat, dat slachtoffers eigenlijk steeds meer rechten krijgen. Nee, nou, we hebben in Nederland een hele de rare de situatie. Een verdachte komt binnen en een rechter zegt, wij, wij weten nog niets, wij hebben geen oordeel. Wij, wij moeten eerst uitvinden of u het gedaan heeft en wat u heeft gedaan. Maar de vrouw of man die naast u zit, is, is wel uw slachtoffer. En dat, dat vind ik heel raar. Dat moet je opknippen en uh, ja, een slachtoffer hoort wat mij betreft niet in een rechtszaal thuis. Nee. Ik, wil, ik wil er straks verder theme, over praten, maar eerst even over de rol van de daders. En hoe de daders moeten worden aangepakt. Geert-Jan van Oosten, bent u gecharmeerd van het duo TV en Opstelten? Hoe zij zich opstellen qua repressie, zoals Chris Klomp het doet? Nee, ik moet u zeggen, ik heb echt jarenlang VVD gestemd. Ik ben ermee gestopt toen uh, dit duo nog een tweede kans kreeg uh, ook. Want ik vind het echt hopeloos. Ik vind het alleen maar bijdragen aan het wij-zij-denken... waar we geen verder mee komen. Kijk, we hebben boeven in Nederland. Ieder land heeft een boef. En voor boeven moet je een oplossing vinden. En soms moet je mensen een tijdje opsluiten. Maar uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat ze weer terugkomen in die maatschappij. En liefst als een beter mens. Hoe lastig dat ook is. Ja, en dat gebeurt niet met de plannen die zij nu voorstellen. Nee, alles wordt nee. uitgehold. Maarten van der Donk, het zijn twee figuren van uw partij. Van de VVD. Steunt u ze wel? Ja, ik steun ze wel. Um, ik, vind ook, ik, bedoel, ik, ik kan, ik kan sommigen van de kritiek begrijpen. Maar ik vind het heel belangrijk wat er op dit moment gebeurt. Is dat er uh, inderdaad meer aandacht is voor die slachtoffers. Het klopt inderdaad dat we daar de rechtspraak voor hebben. Dat moeten we vooral ook in Nederland houden. Van dat, uh, we moeten niet tot eigen richting komen. Niet iedereen mm -hmm. moet zelf maar een vraag nemen. Maar je ziet ook dat de afgelopen jaren het wel heel erg is gekomen op de rechten van de dader. En minder ja. op die van de maar slachtoffer. ik wil het eerst even hebben over hoe we met de dader omgaan. Hoe het strenger straffen. Wat opstelt en TV voorstaan en langer je straf ook uitzitten. Ja. Nou, het strenge straffen ben ik het op zich ook mee eens. Het, ga, het gaat er ook om inderdaad van mensen moeten zich rekenschap nemen van wat ze gedaan hebben. Um, het is, heel vaak wordt dan gezegd, ja maar mensen worden niet beter van de gevangenis. Nou, de criminele carrière kan buiten ook doorgaan. Dus ik vind dat ook niet echt een heel groot argument. Ja, maar ja, maar maar je, krijg, uw... je krijgt ze wel weer terug. Hè? Dat, dat is een beetje het idee. Van, we kunnen wel denken van het moet een soort straf zijn. Maar je moet, je moet ook verder kijken. Volgens mij kun je slachtofferschap alleen voorkomen door daderschap te voorkomen. En dat gebeurt niet door alleen te straffen. Nee, nou ja, als je mensen gewoon wegzet, dan krijg je ze niet beter terug. En dan, dan, dan ben ik dan zogenaamd soft. Maar we krijgen ze terug. Nee. Dus ze staan straks achter u bij de, bij ja, de kassa. Of je moet leven geven, ze leven lang geven, daar ben je er vanaf. Ja, dat, is een, dat is een keuze. Ja. Uiteindelijk is dat de uitkomsten van deze gedachtegang. Kijk, het zal nooit streng genoeg zijn in de ogen van de, van de slachtoffers. Ik vraag het ook wel eens in de rechtszaal als een slachtoffer aanwezig is. Ik zeg van maar, in uw ogen zal nooit genoeg zijn wat mijn cliënt gaat krijgen. Maar helaas, ja, daar gaat het toch niet, niet per definitie om. Nee, maar en van wat de andere is uw kant ervaring als daders opgesloten worden? Werkt dat zwaarder straffen of niet? Nou ja, je hebt een tijdje van het probleem af. Maar ja. uiteindelijk krijg je iemand terug in de maatschappij... Met, met bijvoorbeeld veel wrok of iemand die een tijd niet behandeld is... voor een, voor een psychische stoornis en ja... Werkt niet. Dat? van de donk? Nou ja, ik, nu gaat ook de discussie en Dus loopt hij vaak van een beetje alsof een gevangenis een plek is. waar de mensen weer prettiger en beter moeten worden. Dat is natuurlijk een van de kanten. is dat je moet zorgen dat mensen niet helemaal geflipte samenleving terug inkomen. Want dan heb je er ook niks aan. Maar een andere zaak is gewoon dat mensen tijdelijk worden opgesloten. omdat ze mm -hmm. iets hebben gedaan. Doing time. Gewoon zitten. Maar dat is maar één van de doelen van strafrecht. En er zijn er vier. En die worden behoorlijk vergeten: vergelding, hè, geïnstitutionaliseerde wraak. Dat, dat, wordt, dat voert steeds de boventoon. Een andere is bijvoorbeeld de socialisatie Het is wel eens weten in de jaren zeventig te leven. Maar volgens mij hebben we er allemaal. Bij, dat die mensen weer goed terugkomen. En dat, dat, dat is niet softstraf, dat is gewoon pragmatisch straf. Maarten van den Donk? Mensen moeten inderdaad goed terugkomen. Dat heeft ook te maken met wat je in gevangenissen doet. Maar eh, onze punt is van dat je op een gegeven moment mensen moet het idee hebben dat er een rechtvaardige straf aan de dader wordt gegeven. Dat ook een misdaad niet loont. Ja, maar, maar dan bestel... gaat het om het gevoel wat, een, wat, wat de samenleving aan moet overhouden. Iemand wordt wat gestraft. Wat de samenleving moet overhouden. Wat de slachtoffers moeten overhouden. Maar de samenleving is deze natuurlijk wel heel erg belangrijk. Omdat je ook de rekening mee moet houden dat de samenleving moet blijven accepteren dat de overheid dat voor hun oplost. En dat punt moet je al altijd houden. Dat mensen niet alleen maar blijven schoppen. Het is te soft nee, en nee, degelijk. Maar, de maar, ja, als de samenleving erom roept, moet je daar een gehoor geven. Ja, maar de bewindspersonen van uh, mijn uh, compagnie aan de rechterkant... Uh, die, voeren, die, die, die stoken dat vuurtje op. Uh, we zijn top drie in Europa op, op dit moment... Uh, wat hoogte van, van de straf betreft. Je kan ook eens uitleggen dat het misschien helemaal niet zo gek straf straffen. Ik neem heel vaak mensen mee naar een zitting... uiteindelijk vinden die mensen dat er milder gestraft moet worden... dan de rechter uiteindelijk oplegt. Dus is een heel mooi experiment in Utrecht geweest... waar het goed onderzocht is. En nagenoeg, iedere keer kwam het forum van het publiek... lager uit dan de strafrechter. Hoe kan dat dan? Uitleggen is ook een uh, taak van bewindspersonen. En dan hoef je niet zwaarder te straffen? Nee. Mag u mag nog op reageren, meneer Van der Dom? Nou ja goed, ik, ik, ken dat, ik, ken dat ik ken het experiment ook. Waar, waar, het, waar het om gaat, wat mij betreft, dat die straffen zwaar genoeg zijn, dat het in de publieke opinie dat het ook als zwaar genoeg wordt gezien. Nogmaals, maar ik als zij ook... te weinig weten, exact, dan ja. is het oordeel misschien niet terecht. Wat van de heeft. andere kant is het ook zo. Ik bedoel, en dat is ook een heel bekend verschijnsel. Als je heel lang op een gegeven moment met een dader spreekt, dan ga je op een gegeven moment ook een soort van compassie mee ontwikkelen. Terwijl op zich ook die daad blijft staan. En die slachtoffer die, dat blijft stil in de rechtbank. Dus daar hoor je weinig van over dat verhaal. Alleen maar het verhaal, het leidensverhaal, zal ik maar zeggen. Van anderen wordt een heleboel verteld, Dan krijg je compassie mee. En dan denk je op een gegeven moment: 'Ja, misschien is het toch wel rot dat hij die straf krijgt.' Maar of dat nou het doel is van de rechtspraak, volgens mij niet. Het doel van de rechtspraak is ja, rechtvaardigheid. En de rechtvaardigheid is een medaille met twee kanten. Ja. En, de de en, de ja. en de rechter moet verplicht wettelijk opgenomen ook naar de verdachte en laten de dader kijken. En naar de omstandigheden waaronder ja, de en, daders. En dat, dat is wat we nu fout doen. We... we, we Sowieso zeggen we nu al heel vaak dader in plaats van verdachte... terwijl een, rechtszaak, een ander woord voor een rechtszaak is een verhoor ter zitting. Die rechter moet uitmaken wie de dader is en wie het slachtoffer. Ja, en, en wij denken nu al heel snel in... oh, dat is het slachtoffer, dus die moet recht worden gedaan. Nee. Laten we eerst eens kijken wat, hoe, in hoeverre diegene slachtoffer is. Jij zei net al van, uh, het gaat om zwaarder straffen. Mensen komen er niet beter uit dan dat ze erin gaan. Of jan van Oosten die zei het. Een ander ding is, schrikt het af als je zwaarder straft? Ik Zou ben, het nee, absoluut niet. tegenhouden? Kijk, het schrikt af bij een calculerende boef. Maar, maar 95% van de gevangenisbevolking bestaat niet uit calculerende boeven. Ik heb wel eens gezegd, er zijn eigenlijk drie, drie zaken... Uh, die criminaliteit veroorzaken. Dat is zeg maar de, de, impuls, uh, de, de impuls en de stoornis. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Heel veel bijna, bijna alle misdrijven worden in een impuls gepleegd. En de pakkans, hè? Kijk, ga daar eens uh, bovenop zitten. Uh, we hebben dramatische uh, ophelderingsresultaten in Nederland. Uh, in Duitsland is het, dacht ik, drie of vier keer uh, zo hoog. Dat helpt. Denkt u, uh, Maarten van der Donk, dat zwaarder straffen wel degelijk mensen tegen kan houden? Want Nederland moet veiliger worden. Dus ik neem aan dat dat een van de doelen ook is. Um, het geldt alleen voor de calculerende boef. Daar ben ik het met mijn buurman eens. Kijk, voor de andere denk ik alleen maar dat het vergeldingsargument. Werkt. Dus je hebt over lange straffen. Daar moeten we gewoon heel helder in zijn. Heel veel mensen die plegen de misdaad niet omdat ze het van tevoren bedacht hadden. of omdat ze het heel rationeel doen. Maar dat heeft ook met heel veel andere dingen te maken. Dat geldt zelf bijvoorbeeld voor cameratoezicht. Nee. Uh, uitgaansgeweld gaat daar vaak heel moeilijk mee. Omdat mensen. Uh, tenminste, nee, uitgaansgeweld gaat wel. Want dan zijn mensen vaak bijvoorbeeld bedronken en dan, dan doen ze wat. Maar nou, bijvoorbeeld een bank is zal nooit onder camera toezicht een bank overvallen. Want die is rationeel bezig. Nee, dus om misdaad te voorkomen is straffen niet zozeer het middel. Het PvdA heeft eerder, uh, kort geleden ook, gekomen in de vorm van Jeroen Recoeur. Die zegt, je moet veel meer aan resocialisatie doen. Wat Chris Klomp eigenlijk ook zegt. Het PvdA komt niet echt aan bod in dit kabinet hè, als het gaat om justitiebeleid. Het is vooral de VVD die dit beleid uitvoert. Nou, Volgens mij staat hun handtekening er ook onder. Ja. Dus in die zin zijn ze het er mee eens. Of ze minst, uh, zijn ze er voor deze periode het er mee eens. Maar dat ze pleiten niet voor niks nu voor meer resocialisatie. Hoe staat u daarin? Kijk. Betere begeleiding van gedetineerden? Er is, er is één ding duidelijk: of je nou mensen kort of lang straf, Mensen komen weer terug in die samenleving. Althans, het gros van de mensen komt terug in de samenleving. En je moet gewoon zorgen dat uh, die mensen niet zo vervreemd zijn van die samenleving. dat ze het meteen weer gaan doen. Dan moet ik toch eens gaan lunchen met de heer Teven. Want hij is het aan het slopen nu, de resocialisatie. Nou, volgens mij valt dat nog uh, mee. Een weekend- en avondprogramma uh, wordt geschrapt. Uh, er wordt uh, 150 miljoen gekort op psychologische hulp. Er zijn dus, ik, ik heb mensen gesproken die zeggen... advocaat, mijn cliënt zit 23 uur per dag achter de deur. Ja. Dan, dan krijg je dus hele rare gefrustreerde mensen in de samenleving. Maarten van den Donk? Nou goed, er komen nu een aantal bezuinigingen aan. Uh, u noemt daar een aantal concrete maatregelen bij. Volgens mij is in ieder geval nog steeds het idee van de, van de gevangeniswezen... is ook dat de Nederland geen socialisatie zorgen dat mensen die terugkomen in de samenleving... dat we daar aandacht voor blijven houden... En uh, goed, dat is ook een van de redenen waarom natuurlijk ook uh, Art uh, van der Steur heeft gezegd, laat het debat maar voeren binnenkort. Dat is mooi dat u daarover begint, want Art van der Steur, uh, partijgenoot, heeft uh, 25 concrete plannen ingediend om uh, de positie van het slachtoffer te verbeteren. Dus daarmee gaan we naar het slachtoffer. En dat is ook het beleid van uh, Fred Teven. Ik neem aan dat u dat toejuicht, die plannen. Die, uh, die juigerkinderdaad toe. Wat je uh, ziet is dat... Uh, nou goed, TV heeft natuurlijk zelf ook eerst een stuk naar de Kamer gestuurd voor de slachtoffers. En de reactie van de steur is daar <coughs>, eigenlijk misschien nog wel een, een aanscherping van. Uh, wat, wat ik er uh, positief aan vind is in ieder geval uh, dat je ziet dat alle dingen waar slachtoffers mee te maken hebben... dat die weer een keer goed onder woorden worden gebracht. En hoe onrechtvaardig die dingen kunnen overkomen. Ja, een van de dingen is dat ze zich ook zouden mogen, moeten mogen uitspreken over de straf. Ja. Waarvan zij vinden dat de verdachte die verdient. Ja. Goed nou, idee? Er zitten twee kanten aan. Wat ik heel goed vind is dat er meer spreekrecht komt voor het slachtoffer uh, in de rechtszaal. Ik bedoel, wat dat betreft, denk ik dat je uh, daar niet alleen als leidend voorwerp moet zitten. Maar goed dat mensen daar ook wat kunnen zeggen. Hoe dat verhaal van die strafmaat gaat lopen, daar ben ik zelf nog wel benieuwd naar. Want dat kan ook gewoon een nieuwe frustratie opwekken. Als jij iets heel ergs hebt meegemaakt. En jij zegt dan in dat pleidooi. van Ik zou vinden dat die meneer eh, laat ik maar zeggen, levenslang achter slot en grendel moet enzovoort. En daar staat in Nederland gewoon voor, juridisch gezien maar drie jaar voor. Dan denk ik dat iemand teleurgesteld ja. die, rechts, eh, die rechtszaal uitloopt. Dus ik denk in die zin dat het ook nog heel goed kijken is. Hoe je deze maatregel straks wel zo krijgt. Dat de slachtoffer wel zich gehoord voelt. Want dat vind ik wel een heel belangrijk punt van dit verhaal. Anders word je, de je twee, keer twee keer van slachtoffer. Twee keer slachtoffer. Extra frustratie levert het, levert het op. Er is heel veel te, te winnen hoor, bij het slachtoffer. Maar dat kan nu al. En die winst kan geboekt worden bij justitie. Door goede voorlichting uh, te geven. Door mensen tijdig uit te nodigen. Voor een zitting uit te leggen. Hoe het in zijn werk zal gaan. Na zitting spreken. wat er gebeurd is. Waarom het ongeveer op deze manier wordt afgedaan. Maar heel belangrijk. Dat is nou echt een interessant experiment. Probeer nou eens daders en slachtoffers met elkaar in contact te brengen. Dat heb ik een paar keer meegemaakt in mijn praktijk. En ik moet zeggen, dat is vaak een, een ontzettend mooie, uh, roerende ervaring geweest. Waar maar dat beide gaat dan partijen... buiten de rechtzitting om? Dat ja. herstelrechts, nou ja, je, je vraagt erom aan een officier van justitie en er wordt een poging gedaan. En als mensen met elkaar in de treinen kunnen komen, dan, uh, dan komt er vaak geen strafzaak. Of er wordt een, een, een taakstraf opgelegd onder verplichting van een schadevergoeding bijvoorbeeld. Het werkt fantastisch. Dat staat ook in de plannen van, ja. van de Steur. En ja. Inderdaad, een van de punten die daarbij ook is, is het voordeel vaak dat een rechtszaak natuurlijk heel lang sleept voor beide ja. partijen. En dat als je dat op een hele snelle manier kunt oplossen, dat het zowel voor slachtoffer als voor daders gaan verdachten beter is. Ja. Ja. ik vind het overigens wel een misverstand om te zeggen dat de slachtoffer in de, in de rechtszaal bekijkt vanaf komt. Een slachtoffer doet aangifte en mm. vaak of bijna altijd spreekt een officier van justitie enkele dagen voor de, voor de rechtszaak ook nog met het slachtoffer. En die officier van justitie, zo hebben we ons systeem inges, ingericht, staat daar ook niet alleen namens de maatschappij, maar ook namens het slachtoffer. Ja, weet u, het punt is ook. Het, het is dus serieus iets een strafproces. Het allerbelangrijkste wat daar moet gebeuren is het vaststellen van de schuld of iemand het wel gedaan heeft of niet. En we hebben natuurlijk allemaal meegemaakt dat daar fouten meegemaakt zijn. En dan zie je ook de maatschappelijke beroering. Dat ja. willen we absoluut niet. Maar beïnvloedt een uitbreiding van de spreektijd van slachtoffers de dat strafmaat? Zou die ja, dat zal kunnen. Toch de, de aandacht gaat, uh, uh, de aandacht afgaat van een sek bekijken van de feiten. Wat kan er bewezen worden? Het zal altijd meegaan spelen. Dat is gewoon een gevaar. En ja. Ook al is er maar een dreiging van gevaar, dat gevaar moeten we nou net niet hebben in een strafproces. Nee, maar klonken hebben toch zuiver Met professionele rechters die de ja, emotie dat, uit kunnen schrijven. Ik heb het wel eens met rechters daarover en ze zijn altijd wat terughoudend om te spreken met de pers. Maar zij zeggen: wij zijn inderdaad professioneel. Nou, ik heb een paar honderd van die slachtofferverklaringen aangehoord. Dat gaat je door merg en been. Dat gaat er bij mij niet in. Dat je daardoor niet. Ja. kijkt. Uh, wij denken altijd dat de re rechtspraak gaat om feiten. Maar uiteindelijk word je verhoord op wettig en overtuigend bewijs. Wettig bewijs is een aangifte. Overtuigen is gewoon de overtuiging van de rechter. En als daar een vrouw door merg en been zit, zit zit zit te huilen ja, dat heeft absoluut invloed. En, en ik vind het een verkeerde invloed. Het leidt af van Maart het feit. van de Donk, wat, wat vindt u ervan? Nee, ik, ik, vind, dat, ik vind dat die, dat, dat die invloed op, op zich moet kunnen. Ik ga ervan uit dat de rechters daar ook doorheen kunnen kijken. Los van het menselijk leed, wat er inderdaad natuurlijk is... Gaat het, uh, gaat het erom dat ook die stem wordt gehoord in dat, in dat rechtstriminaal. Maar mag het leed zeggen. meewegen in de strafmaat? Die, die, nee, dus het, die stem wordt al gehoord door de aangifte. Het, het leed uh, wordt... Voor, als het goed is, luistert de rechter... luistert hij naar hetgeen die uh, meeneemt op een gegeven moment in zijn strafmaat. En volgens mij is de mate van leed... Kan, kan dat niet zijn, want dat zou dan op een gegeven moment ook nog... dan zou die pas echt cynisch worden, een soort van aanmoediging zijn. Huil extra hard in die, in die rechtszaal, want ja. dan wordt die strafzwaarder. En volgens mij, ja, zo cynisch uh, zit ik er in ieder geval nog niet in. U luistert naar een andere uitzending dan normaal van Stand.nl. Ik debatteer namelijk met VVD-fractievoorzitter van Rotterdam... Maarten van der Donk, met rechtbankverslaggever Chris Klomp... en strafrechtadvocaat Geert-Jan Ooster over de veiligheid in Nederland... en over hoe uh, teven en opstelten het doen. Op onze site kunt u meedebatteren over de stelling... Het justitiebeleid van dit kabinet maakt Nederland steeds veiliger. Er hebben inmiddels uh, meer dan 700 mensen gestemd. 20% slechts is het eens met die stelling. 80% van de mensen die hebben gereageerd is het uh, oneens. Van Donk, dat is nog niet een hoge score. 20% scoren voor uh, Opstelten en Teven. Nee, dat... Uh, voor uw uh, partij. Nee, uh, ja, ik, ik, het is natuurlijk niet het moment om allemaal mensen te gaan oproepen... om anders te gaan stemmen uh, op uw pol, maar... Uh, maar er nou, wordt onder meer op Twitter gereageerd door te zeggen... Opstelten en Teven zijn populisten. Makkelijk ja. scoren ten koste van de maatschappij. Nou, dat vind, dat vind ik een, uh, geen goed verwijt. Kijk, op zich is natuurlijk. Uh, populisme is, is altijd heel makkelijk. als je uh, opkomt voor uh, van harde straffen en dergelijke. Dat is het eerste wat je hoort. Alleen het hele ingewikkelde is, wat ik straks ook al zei. is van waar het om gaat, is dat op een gegeven moment de maatschappij draagt eigen richting over. Ze zeggen, we gaan mensen niet zelfs willen dragen dat over aan de rechts, rechtspraak. En dat vind ik ook, een, dat is het allerbelangrijkste wat je natuurlijk hebt in Nederland. Wil je dat op een gegeven moment goed in evenwicht houden, moet je ook wel steeds blijven kijken hoe er in de samenleving wordt gedacht. En ja, maar gevonden. dan moet die samenleving moet... wel goed geïnformeerd zijn. Ik vind het geen probleem als politici luisteren naar het volk, om, om die thema's te gebruiken, maar volgens mij blijkt dat het volk niet goed geïnformeerd is. Omdat men blijft schreeuwen van, de, van de, er moet harder worden gestraft, het zijn softe rechters, dat is de, de daders hebben veel te veel rechten, of verdachten. Verdachten hebben helemaal niet zoveel rechten. Je wordt van je bed gelicht. En het, een groot machtig uh, structuur, het Openbaar Ministerie, kan alles doen. En jij hebt één advocaat die waarschijnlijk nog 40, 50 zittingen heeft. Zoveel rechten heb je niet. Uh. Zit, daar, zit daar ook iets in voor een VVD, voor de politiek, om meer informatie te geven? Maarten van der Donk? Nou, informatie denk ik niet dat wij primair voor moeten zijn. Het enige waar je wel nee, mee maar moet... Ontbreekt het niet aan kennis, maar je moet het niet voeden. Mensen je moet niet voeden, tevenvoed nou ja, kijk, dat, uh, als ik iedereen die ongefundeerd wat vindt... Wat uh, anders moet gaan aanpraten, dan wordt het een hele ingewikkelde zaak. Nee, het is natuurlijk wel zaak dat je, dat je probeert bij de feiten te blijven. En een ander punt waar je voor moet uitkijken... is sommige daden die worden begaan in Nederland als strafdaad... zijn zo gruwelijk dat je daar emotioneel hele erge dingen van gaat roepen. En daar moet je op een gegeven moment ook als politiek mee moeten terugduwen van... Misschien vindt u dit in de eerste opwelling. Misschien vind je dit emotioneel. Alleen uiteindelijk moet gewoon het recht gewoon zegen vieren. En... Ja, je moet investeren Geert in het gezag van, van de rechters. Hè, en dat gebeurt niet. De, het gezag van de rechter wordt door de, deze winstpersonen structureel onderuit gehaald. Dus dat vind ik een levensgevaarlijke uh, ontwikkeling. Hè, rechters zijn alles behalve gek in Nederland. We zijn nog steeds een fantastische rechtsstaat. En het gros van de uitkomst van alle strafzaken is hartstikke goed. Maar bijvoorbeeld, uh, wat hier iemand voor pleit van je moet uh, de rechtelijke macht minimum straffen opleggen. Is oh, dat oh, nee, toch wel Nodig. Geef die rechter de vrijheid om in het concrete geval de juiste straf op te leggen. Er lopen geen serieverkrachters, de rechtszaal uit met een taakstraf. Forget it, het is onzin. Het is flauwekul. Top drie van Europa staan we inmiddels. Het is mooi geweest. Iets anders, er worden steeds meer middelen ingezet om criminaliteit te bestrijden en daders aan te pakken. En dan gaat het niet om de straffen die uitgedeeld worden, maar bijvoorbeeld het gebruik van onbemande vliegtuigjes, oftewel die drones, hè, die steeds minder gebruikt worden om misdadigers te pakken te krijgen. En ook lijkt de media van steeds groter belang bij het aanpakken van misdaden. Vooral als je kijkt naar de jacht, bijvoorbeeld, die is gemaakt op die mishandelaars, of uh, die gasten die uh, iemand in elkaar sloegen in, in Eindhoven en, uh, en Oosterhout. Um, die drones, Maarten van der Donk, 75 zijn er, hebben we deze week uh, gehoord. Is het goed dat de politie daar gebruik van maakt? Als ze daar goed gebruik van maken, heb ik er helemaal geen probleem en mee. En wanneer maken ze er goed gebruik van? Nou, Volgens mij is het nu al zo dat uh, dat geldt voor camera's die zijn opgehangen... maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, politiehelikopters. Laten we ze daar maar eventjes mee vergelijken met technologische middelen... waar je in de openbare ruimte dingen kunt zien... die je ook had kunnen zien als je dat normaal was geweest, zal ik maar zeggen. En dat je dat nu kunt uitlezen, dat is geen probleem. Het wordt spannend of het wordt ingewikkeld uh, zodra ze niet meer in de openbare ruimte zitten. En dat ze bijvoorbeeld bij mensen naar binnen gaan kluren. Want dan heb je allerlei soorten beveiliging nodig die je normaal weer opsporing nodig hebt. Ja, en in de gemeente dus, Rotterdam waar u raadslid bent, daar zijn er wel vragen over gesteld. Er zijn nu vragen over gesteld. Uh, naar aanleiding van het verhaal dat er ook landelijk vragen over zijn gesteld zijn ze bij ons in Rotterdam uh, zijn die ook gesteld. Ja, mijn eerste reactie was van, uh, ik hoop dat het landelijk in ieder geval, dat als, de, als het zit binnen de wetgeving het gebruik ervan, dus in de openbare ruimte kijken en verder niet, dan hebben wij, heb ik er verder geen probleem mee. En dan is het gewoon een nieuw stukje techniek wat er wordt toegevoegd aan het uh, opsporingsarsenaal. Want strafrechtadvocaat Geert-Jan van Oost mag het, nou, wettelijk ik... gezien? Ik denk dat in, in, in bepaalde gevallen wel, als er concrete aanleiding voor is. Maar het is allemaal nu eigenlijk onduidelijk hoe vaak het gebeurt, wie het doet, wat er wordt bekeken, wat er wordt opgeslagen, wie het opslaat, hoe lang het bewaard wordt. Ik weet het allemaal niet. Kijk, ik wil mijn opstelde ook niet onder mijn bed hebben liggen. Hè? En als die er ligt, dan wil ik weten dat hij er kan liggen. Maar die vliegtuig is ook, ja, het komt nu out of the blue uh, uh, ergens vandaan. Uh, waarom moet er stiekem over gedaan worden? Als dit een opsporingsmiddel moet worden, prima. Maar leg het vast en leg ook uit wanneer het gaat gebruiken. Kijk, bijvoorbeeld uh, vluchtauto's. Als je het niet kan volgen met een helikopter... ja, why not? Zo'n zo, zo drone erop mm -hmm. loslaten, prima. Maar nu bijvoorbeeld wietplantages. Hè? Uh, daar moet je dus steden voor in kaart gaan brengen. Fotograferen met camera's, met warmtecamera's. Uh, naar binnen kunnen kijken, wellicht allemaal. Allemaal films die ergens opgeslagen worden. Ja, ik krijg toch dat Big Brother gevoel weer. Ja, ik kan er niks je, aan doen. Chris Slomp, als rechtbankslaggever, heb jij het idee... van: daar nou moeten wij als media ons op die privacy aspect moeten... Moeten wij ons meer doen gelden? Ja, dat denk ik wel. Uh, heel vaak is bij ons de redenering: ja, de namen en, en foto's komen toch wel op het net, omdat het geen styler het doet. Het Volkomen onzin, je moet daar zelf een afweging in maken. Wat die, die acht van Eindhoven betreft, iedereen zegt ja, ze hebben iets vreselijks gedaan, dus is het niet zo erg. Nou, ik heb die beelden 60 keer bekeken. Volgens mij kunnen er uiteindelijk twee worden veroordeeld, en de rest die stond erbij. Ja, maar ze en, zijn wel en... gepakt dankzij die beelden. De vraag is of ze zonder die beelden niet waren gepakt. Op zich ben ik niet tegen het vrijgeven van die beelden. Maar wat bijvoorbeeld bij de rel in Haren is gebeurd. zijn al die beelden eerst van een balkje voorzien. En dan hebben ze gezegd: wij, wij laten dit een week staan. Als je je meldt, is het goed, gaat het eraf. Waarom is dat niet toegepast in Eindhoven? Ik vind het buitenproportioneel. En die drones, nou net als wat de heer Van Ozen zegt. Ik, het is volstrekt onduidelijk wat die gaan doen. en of dat wel in verhouding staat tot wat ze opleveren. Ik vind het wel een beetje een rare. gaan die 24 uur boven ons cirkelen. of ja. worden ze ingezet op het moment dat er iets. en zijn ze dan niet te laat? Ik. Goed, dat maar, is ook de vraagtekens die. Die Maarten van der Donk opstelt. We moeten kijken hoe er, hoe er gebruik van wordt gemaakt. Maar dan het vrijgeven van die beelden in de media. Chris Stomp zegt buitenproportioneel hoe daar hij zo op is op gereageerd. Dat bestrijd ik wat er naar de hand mee is gebeurd. Dat is wel buitenproportioneel gegaan. Ja, daar ben je wel op. verantwoordelijk voor. Ik dat heb de, de hoofdofficier van justitie. En ik heb echt met kromme tenen in mijn schoenen. Ja, ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Ja, dank je de koekoek. Je publiceert iets. Waarom zijn wij als journalisten wel verantwoordelijk voor als we iets publiceren en hij niet? Ben je als justitie verantwoordelijk voor de gevolgen die zoiets kan hebben, Maarten van den Donk? Nou, als eerst is de, zijn de daders van iemand diegene die op dit beeld staan zijn verantwoordelijk voor hun daden. En je moet zorgen dat het opgespoord wordt. Dat, dat is van belang. Dus, dus op zich heb ik er helemaal niet zoveel problemen ja, maar just, mee. Maar justitie bepaalt niet of het daders zijn. Dat doet uiteindelijk de rechter. De justitie nee. heeft te maken met verdachten. En, en moet ook wettelijk de privacy van die verdachten. Het moet een belangenafweging zijn. Maar werkt het eigen richting in de hand? Laat ik het zo het, formuleren. Het blijkbaar. Nou, nou als, uh, ik heb niet, de, daar ben ik ook nog steeds niet vanaf tijd dat het eigen richting in, in, in de hand werkt. Wat ik, ik vind dat deze beelden zijn vrijgekomen daar ben ik het op zich nog steeds mee eens... Uh... Hoe dat op een gegeven moment door is gegaan. En daar, daar denk ik wel. En dan geef ik trouwens niet de journalistiek de schuld. van dat is te gemakkelijk. Want ik bedoel, dan, dan leg ik het ook weer ergens anders neer. Maar wat ik, wat, ik, wat ik niet goed heb gevonden. is inderdaad van hoe dat op een gegeven moment. ook tot een soort van landelijke sniffmovie. zijn. Wordt iedereen die beelden blijft bekijken. Dat er op een gegeven moment. cameraploegen rondom die verdachten blijven rondhangen. Nee, je laat die beelden zien. omdat je die verdachten wilt oppakken. Ja. En omdat je wilt dat, die, dat het wordt opgelost. Ja, maar die beelden maar dat... komen terug op het internet. En internet ja. is oneindig. Als die acht van Eindhoven. ergens gaan solliciteren, staan zij erop. En het is wat ik zeg. Maar... Ik denk echt dat er maar twee worden verroren. Maar, maar het is toch wel een doel. Ja, het dient ja. wel een doel, vind ik. Maar wat, wat Chris Klom terecht zegt: van, uh, probeer het eerst op wat minder ingrijpende manier met die balkjes. Ja, en dan geef ze een week, en dan het balkje verdwijnt, dan heb je het uh, zelf aan jezelf te wijten. Dat ik, als jij uh, een juwelier overvalt en een juwelier doodschiet, en dan uh, dan moet je niet je beroep op je privacy als je als je daarna wordt opgespoord. Dat is natuurlijk Amen. ook evident. Er zijn nog tal van ontwikkelingen die verder zullen gaan... in ieder geval op het gebied van de slachtoffers... maar ook wat te maken heeft met onze privacy. Allemaal te maken met dat justitiebeleid... waar vandaag de stelling in stand.nl ging. Het justitiebeleid van dit kabinet maakt Nederland steeds veiliger. Nog steeds 80% van de mensen die hebben gereageerd. 800 man ongeveer is het oneens. 20% is het ermee eens. Mag ik u alle drie hartelijk danken. Chris Klomp, rechtbankverslaggever Maarten van Donk... VVD-raadslid in Rotterdam en Geert-Jan van Ooster, strafrechtadvocaat. Straks op deze zender de collega's van Dit is de Dag... En zij gaan het vandaag hebben over moderne pelgrimstochten. Blijf luisteren, dus. En morgen dan uh, zit Jurgen hier. hier weer. Fijne Tweede Paasdag nog. Dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV. April is Oranjemaand bij Twee Dingen. Elke maandag praten bekende Nederlanders over hun oranjegevoel. Als elfjarig jongetje zag je de koningin voor het eerst in levende lijven. Nu is Antoine Peters koninklijk huisverslaggever bij RTL Nieuws. En dan staat in één keer de koningin op de stoep. Antoine Peters over zijn oranje gevoel en zijn werk als verslaggever. Lang leven prins Willem-Alexander. Dit is Antoine Peters voor RTL Nieuws. Radio 1. Twee dingen vanavond tussen 8 en half negen. Het nieuws van alle kanten.